Met het NOS er is een Europees op 12 december weer gestaakt in het basisonderwijs. Met dat ultimatum gaat actiegroep PO Front komende dinsdag naar Den Haag. Leraren, vakbonden en werkgevers willen dat er 1,4 miljard euro bijkomt voor vernieuwing en vermindering van de werkdruk. Nu heeft het kabinet daar de helft ruim 700 miljoen euro voor uitgetrokken. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt in verband met de schietpartij in het stadsdeel Blerik in Venlo. Daarbij kwam woensdag een man van 22 om het leven. Vrij snel na het incident arresteerde de politie al de eerste verdachte. Dat is een man van 21 uit Tegelen. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten. De minister van Justitie en Veiligheid heeft gezegd dat er waarschijnlijk meer politie komt in Blerik. In de achtertuin van een woning in Kaatsheuvel, waar een drugslab in stond, zijn twee mensen overleden, waarschijnlijk na het inademen van chemicaliën. Twee anderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Of zij iets met het drugslab te maken hebben is niet bekend. Ze zijn niet aangehouden. In het lab werd speed gemaakt. Een aantal woningen in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Dat duurt waarschijnlijk nog de hele avond. Het weer dan nog, het is zo goed als droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen zijn er perioden met zon. In het westen meer bewolking met soms regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Zfm. Met nu. Zie het. Van de radio Ze zijn er weer hoor, jawel Twee uur lang In de mix I got a feeling I feel Jawel, vanavond wordt een mooie naam Jawel Want we hebben er zin in DJ JK, DJ The Old Sydney. CFM. En natuurlijk, jouw CFM. Oh, deze is zo lekker. Bovenaan mijn playlist: de nieuwe Oliver Helden. Ja, ik ben het, ik ben verliefd. This and is jouw cijfans op voor 2 uur lang Taking shots, dancing dirty Every day in a dream and I don't wanna wake up This won't be the last time, this could be your last life And I don't and I don't wanna lose the feeling Cause I'm in love, I'm in love with the city, with the city. And I don't wanna leave when the night is still young hey, I got MJ in my feet Take control of me, it's time to release the beast. Oh, hell no. What the fuck? control on me. It's time to release the beast. Oh, hell no. What? En of je nou in de auto zit. of gewoon hier zo lekker bij, je, ja, bij de kachel zit. Want jawel, je vrienden van de radio, ze zijn er gewoon weer bij. En ja, we trapten af met nieuwe muziek, ja. Lakeback Luke en Mark Villa, ze hebben een nieuwe plaat. Rice, hij is nog niet uit, maar ja. Ik heb hem gewoon even voor jullie bewaard en opgespoord. En je hoort natuurlijk als eerst een ander favoriet van mij: Oliver Heldens. Samen met Denny Shaw met Waterfunk. Nou, dit is toch wel een klapper hoor. Oh. Die zit al een tijdje in relatie, maar hij blijft zo ontzettend lekker. En dan deze mashup, de Sweet You mashup van GTA, TGAR en Wave Shark met Who My Check. Oh, heb je er een beetje zin in? Jawel hoor, ik wel. Twee uur lang, je het. En ja, wat gaan we vanavond allemaal doen? Nou, het is alweer een tijdje geleden dat we in de charts hebben gekeken, dus we pakken ze er even bij. Wat is hot, wat is not? Ja, gewoon zeg ik dan, je het. blijf luisteren. Ja, dan hebben we natuurlijk ook nog onze mailbox overgegooid. Amsterdam Dance Event overleeft. En jawel, dat betekent dus een hoop nieuwtjes. En ja, ik heb een heel leuk nieuwtje over Breda. Ja, het is een stukje rijden, maar dan krijg je ook wel wat hoor. Geloof me. En dan, dat tweede uur. Hij is er weer bij hoor. The one and only DJ Dion Sydney. Een uur lang in de mix, ja. Je hoort het goed, een uur lang. En als hij hier de zin in heeft, dan rijdt hij gewoon een uurtje langer door. Gewoon omdat het kan. Ik zeg, genoeg rauwe hoort. Tijd voor nieuwe muziek en... Ja, Kill the Cat met hot music. Dat is er zo één hoor. Oh, een pareltje. Neem hem dan in de Funkerman Extended Edit. En ga er gewoon lekker voor zitten. Of ga er gewoon lekker bij dansen. Schenk een kopje thee in. Of wat sterkers. Het kan allemaal, want het is jouw weekend. En je luistert natuurlijk. ...naar nee, jouw CFM. Mijn naam is DJJK, voordat je het nog niet wist. En dit is... ...Funkerman! Do yeah. it En daarvoor natuurlijk Kill the Cat. Met Hot Music in de Funkerman Edit. En ja, over Funkerman gesproken. Ja, Chester staat vrijdag 22 december met zijn club Life show in de nieuwe evenementenlocatie Breepark in Breda. Dus zet hem vast in je agenda. Want ja, de support acts Funkerman, Sujano en Boris Deze waren al bekendgemaakt. Maar daar zijn nog twee mooie namen aan toegevoegd. Namelijk niemand minder als W&W en Savix. Chesso en W&W zijn afgelopen zaterdag tijdens Amsterdam Dance Event... door DJ Merck nog uitgeroepen tot respectievelijk nummer 5... en nummer 14 van de wereldwijde DJ Top 100 van 2017. Ja, bijzonder is dat we zowel Chesso als alle support acts uit Breda komen... met uitzondering dan van Willem van Hanegum van W&W. En ja, dat deze stad veel DJ-talent voorbrengt was al langer bekend. Maar nu kunnen ze ook in een heel nieuwe locatie optreden... Samen zitten ze een show neer. Die duurt van 9 uur s avonds tot 4 uur avonds. En ja, de kaartverkoop is inmiddels gestart. Kaarten kosten 34,95 euro plus 2,98 euro ticketfee. En de toegang is van 18 plus. Wil je meer informatie? www.eventim.nl slash Chesto En ja, nog meer informatie vind je op wwwbreakparknl slash Chesto. Tot zover dit nieuwtje. Straks nog de nieuwe van Calippo. We gaan eventjes kijken of Spinin Records nog wat leuks heeft uitgebracht. Ik vrees het eerste. Er stond niet zo heel veel uh, nieuwe muziek erbij bij Spinin. Dus we zullen het gewoon uit de eigen collectie moeten halen. Maar niet getreurd, want we hebben paaltjes ertussen zitten hoor. Want wat dacht je we? Van deze plaat van Block Crown. Shake Your Body. Hier wordt ze toch vrolijk van de nieuwe van Calippo. Carry me. En natuurlijk, hier bij het, zie je het op jouw CFM Zandvoort. En ja, je moet er nog niet aan denken. Of misschien ook wel. Maar de kerst die komt sneller voorbij dan je denkt hoor. Jawel. Wat? Kerst, dat kun je maar met één ding associëren. Jingleballs. En ja, vijftien jingle Jingleball. De Nederlandse DJ. Afrojack. Hij mocht het aankondigen in het 538 DJ Hotel tijdens Amsterdam Dance Event. Want hij is de headliner van 538 Jingle Ball 2017. De Nederlandse DJ staat op zaterdag 16 december in de Dome tijdens 538 Jingle Ball. Het wordt de zesde keer dat Radio 538 het kerstfeest organiseert. Voor Afrocek is het niet de eerste keer dat hij headliner is van 538 Jingle Ball. In 2015 stond hij ook al boven de Flyer het evenement. En ja, vorig jaar traden DJ's op zoals Hartwell, Sunri, James en Ryan Marciano, Lucas en Steve en Chris Cross Amsterdam. En binnenkort wordt de rest van de line up van 5-Rat-Jingle Ball 2017 bekendgemaakt. Ja, tot zover dit nieuwtje. Zometeen gaan we nog een blik werpen in de charts. What is hot, what is not? Hebben we flinke stijgers of grote dalers? Je gaat het hier straks meemaken. En natuurlijk, dat tweede uur. Hij is er helemaal klaar voor. Of misschien nog niet. Je weet het nooit met hem. Een beetje een after birthday bash. Want ja, hij was jarig. Dus heb je nog felicitaties? Het mag altijd nog. Ik zeg, we gaan nog eventjes een gezellig muziekje voor hem draaien. De nieuwe van Droplex, Corner Wealth and Power. En Vader Goodbye. Dat is in een hele leuke remix gedaan. Ik zeg, ga ervoor zitten. Ga ervoor staan. Opwaar gerust te danken. Koko in. David, als we is niet schotten. Oké. gezin. je ezzel bármit elérhet az embert. Öt, legkésőbb tíz év múlva vissza fogok vonulni. Veszek egy kis szigetet. Talán a hava. I'm okay. Even bijkomen hoor, Dennis. Uh, ik vind dit een geweldige plaat. Een nieuwe DJ Dario met Set It Off. Fusing uh, Tiffany Malvo. En de en Lucia. Remix. Huh. Ja, daar, daar krijgen we toch wel eventjes uh, warm van. En uh, ja, Dennis, is het al tijd uh, voor in de charts uh, te kijken of zeg je... Nou, nou, nou, nou, we doen het nog niet. Hoe laat is het? Het is uh, kwart, kwart voor tien. Nog één nummertje. Nog, nog één nummertje. Nou, dan, dan moet ik eventjes heel snel gaan kijken. Want ja, ik had zo'n hele vette plaat. Ja, ja, dit is hem hoor. Even, even, even, ja. Ik weet niet of je het goed uitsprengt. BLR. Baller of... Uh... Bolier. Bolier. Oh, nou... Ah. <laughs> ja, hè. Ja, dan weet ik waarom het een vette plaat is. Ja. Bolier. Van de EP part 1 is dit... X-Rave Crave met Tash. Heel vet. Ja, dat heb wou ik, ik net zeggen. Heb ik met ADE in Van Dijkbar gedraaid. ik helemaal los. Dat kan ik me voorstellen. Nou, voor de mensen die geen idee hebben wat het is... Zo, ...zat je onder een steen of zo... ...dan knallen we hier gewoon in de eter. Bollier met Tash. Lekker hoor. En zometeen... ...into the charge... Men DJ, dios Sydney. Deze EP bestaat uit meer platen, namelijk Bellamare, Sipadan en Anakena. Ik weet niet, is hij op vakantie geweest of zo, die jongen? Ja, of hij heeft een uh, leuk vrouwtje ontmoet daar, daar ook. Het zou zomaar eens kunnen allemaal. Ja, ja, ja, je weet het nooit. Je weet niet wat voor vieze woordjes dat misschien zijn. Ja, nou, excuus dan als ik, <laughs> als ik wat ja, heb ja. gezegd. Pff. Ik zal het nog een keer doen. Hé, <laughs> hey, Martin Garrix, hij is opnieuw de populairste DJ ter wereld. Stond hij ook bij jou op jouw nummer 1 lijstje, Dennis? Nee, bij mij ook niet. Maar die hele top 10 stond niet in mijn nee, lijst. want het is net als voorgaande jaren in Nederland goed vertegenwoordigd. Maar ja, opvallend is dat de top 5 uit exact dezelfde DJ's bestaat als een jaar geleden. Zo blijven de Belgische Dimitri, Vegas en Like Mike staan op plek 2 en bouwt Chesto de vijfde plaats. Alleen Armin van Buren en wist er van plek. Ja, Armin is hiermee terug in de top 3. Op plek 3. En Hardwell wel, wel staat op hier. Wel verdiend hoor, vind ik. Maar ik vind Armin, hoe die... Uh... Ik zag Hartwell uh, laatst bij de Formule 1. Maar uh, ik denk, jeetje, Mina, kom op zeg. Dan, dan, dan heb je Max Verstappen. Uh, een Nederlander naast je staan. Dan kun je toch wel een beter uh, feestje bouwen. Zeker als je dan uh, ook nog eens een keer door Heineken... Uh, helemaal daar bent ingevlogen. hè? ja. Want die hadden een hele uh, actie ermee. En de, je dat je wat kon winnen. Ja, daarom. Dus uh, dat hele gebeuren. Het, ja, misschien zat wel aan een heleboel regeltjes vast Het uh, enige wat mij wel opgevallen is. Dat voor het eerst in 16 jaar. Dat Funk niet meer in de top 100 staat. In de top 100 helemaal niet meer. Nee. Oh, hij is er helemaal uit. Ja, uh, toch ja. Het blijft een lijstje. En zelfs zeg ik ook wel. Ah, ja. ik, ik neem het met de korreltjes zout, deze lijst hoor. Dat wou ik net zeggen. De Chain Smokers op nummer 7. Ik bedoel, kom op, hè. rug. Ga weg. Ja, Hou ja op. nee, maar zo, zo staat er op, uit. Zo staan er nog veel meer namen in dat je denkt van jongen, of, jongen. jongen. Chain smokers op nummer 6, nog sterker. Ja. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Hoe kan het? Wel oh, beter dan WW. Nou, sorry hoor. Dat, Dat is een kwestie ik... van en hey, Misschien ja. een grote fanbase. Of wie weet, hebben ze het goed aangepakt. Zoals nou ja, ze hebben heel veel... Dimitri Vegas en Like Mike uh, vorig jaar. Ja, met iPads uh, rondlopen. Hè? Ja, daarom. Hé, hey, maar uh, we komen hier maar voor één ding. Namelijk muziek. De top 10. Even we gaan eens kijken. Want we, we hebben gewoon uh, de, de funky groove en jack-in-house uh, nou ja, top 10. Zolang als wij afwezig zijn geweest de afgelopen maand... zal er toch wel wat uh, vernieuwd zijn in die lijsten. Ik moet je teleurstellen, Dennis. Het valt een beetje tegen. Ja? ja? Ja, nou, op deze tiende plek staat House Roots. Met van Jack en Hutch op Warhouse. Het is wel oké, okay, maar het is een beetje hetzelfde als... Uh, ja. En ja, je zei het over een tijdje weg geweest, maar... Op nummer 9 vinden we gewoon... My Babe and Me and My Tooth Brush. Die staat gewoon nog steeds in die top 10. Nou, zijn we hem niet zat? Jawel, we zijn hem zat. Dus gauw naar die en nummer door. En door. Daar vinden we Dean Mezen met Make Me Feel. Ja, ja, laat hem maar voelen. Op Black Lizard Records. Het klinkt al goed. Dit vind ik lekker. En op nummer 7 vinden we zure melk van Well of Eggstone. Dat vind ik een lekker nummertje dit. Moet ik even eerlijk toch Jij ja, hoort waardachtig luisteren hè? Ja, ja, ja. Gaat er gebeuren. Alleen wat ik niet begrijp is, hoe kan dit in een de de chart komen? Ik vind dit totaal geen groove. Uh. Absoluut niet. Dit, dit, dit, ja, jackin hè. dit is wel een beetje jacken. Nou, ik vind het meer uh, progressive, base house, ja. electro, electro house. Ja, het is een beetje lastig om het in een vakje te stoppen, maar ja. ja, het kan ermee door. Nummer 6 vinden we Earth and Days met Sexology op het label House Shoe Wel bekende klassieker er weer in trommeltjes zijn altijd bonuspunten hè? Ja ja ja. Daar, kun, daar kun, je, kun je altijd mee winnen. Dat wou ik net zeggen. Op nummer 5 vinden we Paul Mendes. Of Raoul Mendes met Judith Frank met Stardust. Op Pink Star Records. Het is meestal wel leuke uh, leuk plaatjes: Pink Star Records. Ja, het is ook alweer gewoon een uh, klassieker in een nieuw jasje. Ja. En dit is volgens mij nog niet zo gek lang geleden door een uh, andere DJ gedaan. En dan op nummer 4 vinden we Croatia Squad met Me and My. Met Can't Get No Love. Me and My Toothbrush. Weer, dat wou ik zeggen. Hij staat gewoon nog in diezelfde top tiende deze plaat. Hij ja. is niet weg te krijgen. Op nummer 3, ja. Favorieten van mij hoor. Block and Crown. Samen met Pete Ross. Met de Four letter word. Die, die, die Blok, die A3 Blok, die maakt zoveel platen. Die, het is niet normaal. Ze maken heel veel platen. Ja, maar Adri Blok... En, Adri en ook Blok. lekkere platen. Maar Adrie Blok staat ook, zit ook achter Luca Debonair hè? Dan is hij te erg druk. Ja, <laughs> echt. Want ze brengen allemaal de nodige platen uit, zo. Maar hij staat wel op nummer drie. En op nummer twee vinden we... Blok Crown met Shake Her Body... Jorde meerdere uh, vanavond uh, al uh, in de uitzending. Want uh, ja, ik vind deze klassieker zo goed. Weet je nog welke het is? Uh, wie, welke plaatje op de achtergrond hoort? Oh ja, sorry. Ik zet er ook een koptelefoon op. Weet je hoe we het doen? Zo, let op. Ja, weet je het nu? Ja, ja, ja. Music sounds better with you. Stardust. News. Oh. Ja, ik moest even negen aan de nummer 5 toe straks, maar helaas. En ja, die nummer 1. Het is nog steeds hetzelfde. De boom. Dus, wat zeggen we dan? Helaas, binnenkaas. je. We doen nog één afsluitertje. Voordat jij zo uh, je set gaat draaien. Even een klein stukje verder hoor. Want anders redden we het niet meer voor het weerverkeer in de nieuws van 10 uur. Ah ja ja ja. ja. Zometeen een dikke fette party met one and only DJ Dion Sydney. Maar nu eerst, to the club. Monday night. Tuesday night. Wednesday night. Thursday night. Friday night. Saturday night. Sunday night.